Van der Linde met het NOS-journaal. De roep om maatregelen tegen bijtincidenten door honden klinkt luider nu een man in Rotterdam gisteravond is doodgebeten. De Koninklijke Hondenbescherming vindt dat er een verplichte cursus moet komen voor mensen die een hond kopen en dat er een meldpunt voor hondenbeten moet worden geopend. Demissionair staatssecretaris Rummeny noemt de dood van de man een vreselijk incident. Hij zegt dat er maatregelen moeten komen, maar zegt niet welke en op welke termijn. Plastisch chirurgen trokken eerder al aan de bel vanwege de zware verwondingen door hondenbeten. Israël claimt een woordvoerder van Hamas te hebben gedood. Het zou gaan om een man die jarenlang verscheen in videoboodschappen van de militante beweging. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza werden vandaag zeker 18 mensen gedood, melden ziekenhuizen. De zomer van 2025 eindigde in Nederland op plek 4 van warmste zomers ooit gemeten. Alleen die van 2003, 2018 en 2022 waren warmer. De gemiddelde temperatuur was de laatste drie maanden 18,5 graden. Het was deze zomer niet wekenlang zinderend warm, maar tegelijk waren er nauwelijks koele dagen. In de beeld werden acht tropische dagen gemeten, gemiddeld zijn dat er vijf. De zomer eindigt officieel pas op 22 september, maar meteorologen houden vandaag aan als laatste zomerdag. In Jemen zijn Houthi-rebellen de kantoren binnengevallen van organisaties van de Verenigde Naties. In de hoofdstad Sana'a waren er invallen bij onder andere UNICEF en het Wereldvoedselprogramma. Zeker één medewerker van dat programma is aangehouden. UNICEF en het Wereldvoedselprogramma vermoeden dat de Houthis nog meer medewerkers hebben opgepakt. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. Morgen is het vooral in het oosten regenachtig. Later trekken de buien weg. Het wordt morgen 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Met nu, in gesprek met. Welkom terug bij het programma In Gesprek Met, waar ik deze keer praat met Fred van den Broek. Hij is oprichter van de stichting Vila Veiligheid met ons website Vilaveiligheid.nl. In het eerste uur gebruikte ik het woord weerbaarheid of weerbaar. En daar ga ik met Fred verder over door. Het is momenteel uh, in onze samenleving... een uh, gevleugelde term aan het worden. De, ja. de centrale overheid heeft het programma weerbaarheid. Ja. En de gemeentes die moeten dat lokaal gaan vertalen. Klopt. Maar, nou komt het, de grote maar. Villa Veiligheid was twaalf jaar geleden al met weerbaarheid ja. te, uh, bezig. En, en, en namen jullie het... Uh, Hadden jullie het eigenlijk al opgetekend? Ja. Wat dat betreft, je loopt je, je, je tijd ver vooruit, uh, Fred. Ja, ja, ja, ik heb ook voor de gemeente Beverwijk, Heemskerk... en de aanliggende gemeentes uh, voor Stichting Welzijn en Welschap... Uh, zijn wij al bezig geweest om jonge kinderen op scholen uh, weerbaar te maken... ook tegen aanslagen, incidenten, uh, aanslagen, ja, ja, ja, active mm -hmm. shooters. He, je hoort er wel eens in Amerika over schoon uh, ja. school, waar ja. wordt geschoold. Uh, in Amsterdam heb je heel veel steekincidenten op school. Uh, de, in de buitenwijken is het met steekincidenten en uh, pistolen. Want uh, ze lopen met machetes, Ze lopen met grote uh, dolken, uh, tot messen, tot pistolen, tot handgranaten. Van alles hebben ze. Mijn hemel. Ja, ja, ja. ja. Uh, dat gaat in andere gemeentes ook zo hoor. Dus de grotere steden zeg maar. Den Haag, Rotterdam. Ja. Al dat soort zaken. En heel veel mensen hebben daar geen weet van. Nee. Uh, dus wij gingen dus ook uh, uitleggen aan de wethouder en de beleids mensen binnen de gemeente van ja, kijk als wij als volwassenen een, een knal horen kan je het al snel onderscheiden is het vuurwerk of zou het iets anders kunnen zijn we hebben ook een uh, aantal jaren geleden gehad dat er twee mannen uit uh, militaire dienst in de trein zaten en ze hoorden iets dat ze dachten van hé, hey, maar dit is het doorschuiven van een kogel vanuit een magazijn in een loop dat oh. wordt zometeen geschoten en die hebben toen iemand kunnen overmeesteren, die dus wilde gaan schieten, Jeetje. Wilt wild west om zich heen. Nou En zo hebben we dus ook uitgelegd. Als een kind een knal hoort. Is hij geïnteresseerd. Ja. Die wil er naartoe. Die wil kijken wat is de spanning. Wat, wat, wat, wat heeft dat zo veroorzaakt. Dat die knal er is. In die onderscheid nog niet. Tussen een, een, een pistool of een geweerschot. Of vuurwerk. Hmm. Of iets anders. Nou, en toen hebben wij laten zien. van Op deze manier kunnen wij de kinderen trainen. Dat ze niet naar dat gevaar toe gaan. Maar dat ze juist een veilig onderkomen gaan creëren. En dat heb je ook met mensen op kantoor. Stel dat er door de kantoorpanden uh, iemand loopt om te schieten. Ja, als jij de deur uit rent van jouw kantoortje, en jij vergeet je telefoon, loop je heel snel terug. Word je niet uh, dan vaak, kom je niet vaak uh, uh, dat mensen sceptisch is van, van ja, maar Fred, dat, is, dat doen ze in Amerika, maar niet in Correct. Nederland. Correct. Correct. Maar aangezien uh, als je echt alle nieuwsberichten die gemeld zijn zou lezen. Of nou social media is of in de geprinte krant. Ik kwam aan andere dingen niet meer toe, zeggen. Dan, uh, dan zie je dat er gewoon dagelijks wel wat op dit niveau te vinden is. En explosies is tegenwoordig helemaal in. Dat is, uh... ja, van, van plofkraak tot aan huizenafrekeningen ja, ja. al dat soort zaken. Dat, dat, dat, dus we gaan iets meer naar de werkelijkheid van dat Amerika toe. Ja. Of er wordt ook wel eens gezegd uh, van dat is. De de Bananenrepubliek, dat doen ze ergens in in, in, in Cuba, maar niet hier in heemsteden. Ja. Ja, de grote randsteden of de kleine buitenomgevingen, uh, uh, daar hoor je het over. Gelukkig horen we het hier niet dagelijks, maar we hadden wel afgelopen weekend weer een steekincident. Ja, ja, ja. Nou ja, en, en uh, er zijn nog nooit zoveel explosies geweest in Nederland... en mm. ook in deze regio, tot mm. er met zand wordt aan toe. Ja. Daar, uh, dus, dus men strooit uh, met, met die cobra's. Hè. Is, uh, je, ja. je bent er een elastiek om een stuk om vijf belontjes aan elkaar... en je hebt geweldige dingen. Ja. Oh, misschien geef ik iets te veel prijs. Nou, ja, nou, nou, nou kijk, voor, voor degene die denken, we willen het eens proberen, doe het niet. Ja. He, we hebben ook uh, voldoende informatie van... Uh, uh, jonge mensen die al hun vingers of hun zicht kwijtschijn. Ja, ja, ja. zelfs op het leven komen. Hè? Uh. Ja, ja, ja, ik heb vroeger ook een uh, vriend gehad... die vond het ook heel leuk om met die cobra's te spelen... en voordat hij het weg kon gooien ontplofte het ding in zijn hand... waardoor die vijf, of tenminste ik moet zeggen... vier vingers en een duim Zo. Die zijn voor ongeveer twee jaar in zijn maagband uh, gehecht... met zijn hand daar weer aan vast... om te kijken, kan er dan nog levenskracht komen in de vingers kan hij dan zometeen nog een hand inzetten. Ja. Wat de functionaliteit is. En? Nou, dat is maar uh, voor 30, 40 procent... dat hij een paar vingers nog over heeft gehouden... waar een lichte activiteit in zit. Dus eigenlijk is het gewoon voor zoveel procent opgegeven. Ja, ja. ja. Wat een bijzondere techniek. Uh, ja. ja. Dus, uh, nou ja, maar goed, hij heeft dan wel iets terug, hij is niet helemaal uh, eenhandig geworden zo nee, nee dat niet maar als je dan gaat kijken wat zoveel leed is ja. want dat is ook wat, wat mensen wel eens zeggen ook in het uh, vak technische van ja een uh, bomaanslag overleven dat is veel pittiger dan dat je er niet meer bent want je wordt elke dag herinnerd eraan ja, ja. elke dag heb je de pijn je moet naar de therapie je moet naar allerlei andere hand en spandiensten om maar weer een hand in beweging te krijgen dan ben je niet bezig met het ontwikkelen van je jeugd. Ben je niet bezig met een baan. Ben je niet bezig met een vriendin. Ben je niet bezig met sport. Ja. Dus je wordt continu elke dag uh, herinnerd aan dat ene kleine momentje. Ja, ja. ja. Van, van, van een milliseconde eigenlijk. Ah, een ja. reactie. Een ja. reactie. Ja. Zeg, vrij maar even terug naar Beverwijk. Naar dat ja. programma met die kinderen. Ja. Uh, dat heb je dan een, een x-tijd gedaan? Ja, klopt. We zijn dus uh, wat scholen geweest. We hebben ook uh, via de uh, buurtwerkers en de jeugdwerkers om te zorgen uh, op momenten dat kinderen niet op vakantie gingen. Dan kwam ik dan ten toneel om ze sportspelbeweging oh, ja. inzicht te geven. Ja. En zo hebben we heel leuk, uh, hebben we ook nog in, mee in de kranten gestaan over uh, uh, hoe ga je om met aanslagen, met uh, bomaanslagen en hoe ga je als eerste reageren. Hoe kan je een kinder brein naar het niveau uh, brengen van, hé, hey, maar dit is een volwassen beslissing. Hmm. Dat kan je ook weer in Jip en Janneke kindertaal krijgen. En daarbij hebben we dus ook uh, sport en spelletjes gedaan door middel van emmers met water. Met allemaal sponsen erin. Kinderen poncho's aan laten trekken. Lekker rond laten rennen. En dan gingen wij ticketjes spelen. Van, op het moment dat wij de hoek omkomen moet je zorgen dat je ergens een verstopplek krijgt. En dat je elkaar gaat helpen. Dus als je ziet dat je vriendje nog in het zicht is. Dat je die nog even aan gaat geven. Van je moet je been naar binnen trekken. Ja, ja, ja. ja. Want je hand of je been is nu te zien. Ja. En ook als wij gingen gooien met die sponsen... Hè, dat is dus eigenlijk hetzelfde als een projectiel afvuren op iemand. Ja, dat je dan eigenlijk net een stickertje. Je moet zorgen dat je niet geraakt wordt. Dus ja. maak de juiste beweging naar die juiste kant. Hm. En wegwijzen. Ja, ja, ja. Naar de veilige plek. En, en hoe werd dat ontvangen? Doordat het allemaal verpakt is in kindertaal en gedachten... en dat het met een leuk spelletje is... is het heel wat anders dan dat wij diezelfde uh, educatie hadden gegeven... door rond te lopen met uh, supersokers, waterpistolen, ja, ja. uh, nerfgeweertjes oh, of ja. iets. Want dan heb je toch meer het toonbeeld van... je bent als volwassene op zoek naar... Mm. en je richt iets en je vuurt iets af mm. wat nadelig kan zijn. Ja. En nu is het een leuk spelletje geweest. Ja. cd ter hand genomen uit mijn radio tijd van het label Oriane Music. Dat was een New Age muzieklabel uit Haarlem. Hij heeft zelfs ook nog in heemstede gezeten. En deze cd heet Healing Music, album uit 2006. Eens even kijken, waar was ik gebleven? Ja, we gaan even nog met terug met Fred naar wat de kindertraining eigenlijk opleverde. En zag je aan het eind dat de kinderen in die zin uh, ook uh, alerter, weerbaarder waren? Jazeker. Ja, zeker. En dat is al in alle opzichten geweest. Dus ook het inzicht en de, de vragen die we daarna hebben gesteld, hè, omdat het natuurlijk een leuk spelletje is geweest en het was een sport op dat moment, mm. uh, toch weer kunnen reflecteren van stel het zou zo zijn dat het een jongen of een meid is die jou gewoon wil pesten en een een klap of een duw wil geven. Of dat het zo meteen is wat je in de volwassen wereld ziet. Want ze kijken ook hoe het gaat in de Gaza-strook. Of ergens anders in het land met Oekraïne waar oorlogen zijn. Ja. En waar kinderen ook moeten vluchten. Van hoe zou je het in die context zien... En dan was het ook dat ze daar wel best wel een woordje over konden roeren. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat inzicht, dat, dat, dat zaadje planten van kennis, wijsheid, educatie. Dat, dat is eigenlijk al vanaf zo'n leeftijd. Is het eigenlijk wel belangrijk om daar meer tijd en aandacht aan te geven. Ja, ja. Dat wordt uh, eigenlijk alweer overtrokken door dat volwassen zeggen. Wat jij net ook aanhaalde Benno. Ja, maar dat gaat niet hier gebeuren. Dat is alleen in Amerika of in een ander land. Ja. Hier in onze woonwijk merken we daar niks van. Ja. Nou. Totdat het wel gebeurt. Juist, juist. Maar dat heb je ook onderliggende uh, uh, gedachten natuurlijk. Hè? Want een, een volwassen beslist alweer voor een kind. Ja. Terwijl kind ook daarmee kan zitten als vraag van ja, maar hoe zit dat dan? Ja. En die krijgen dan geen antwoorden. Ja, precies meer. Maar ja, behalve in een steden. Hier is goed. <lacht> Mijn familie zei altijd, tenminste... van een deel van de familie... Wauwli zijn de beste. Maar er waren trouwens ook heemstedenaren. Ja, ja. um, ik wil je even met je naar... Het, uh, naar die weerbaarheid. Mm -hmm. Men onderscheidt... <coughs> het hele... Uh, webpagina's volgeschreven. Iedereen bemoeit zich met. Uh, ik, ik las ook dat er. Uh, dat was het uh, Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid, het NIPV. Mm -hmm. Die zegt ja, uh, die schreef in 2024: ja, vrienden, het uh, is wel leuk en aardig, uh, die weerbaarheid. Maar Velen geven daar ook een andere betekenis aan. En dat maakt de communicatie over die weerbaarheid uh, lastig. Geef eens een reactie. Correct. Uh, ja, weerbaarheid, dat wordt eigenlijk een soort verzamelnaam. Ja. Uh, ik leg ook wel eens uit tijdens mijn trainingen... Uh, weerbaar zijn voor... De, ja, zeg, zeg maar, de weersomstandigheden is dat als het waait, doe je een trui aan. Als het regent, doe je een regenjas aan. Uh, is het sneeuw en je hebt koude handen, doe je wanden aan. Dat is ook weerbaar maken voor de elementen van de natuur. Uh, dan krijgen we in één, uh, want ik heb ook het uh, artikel gelezen van de VKR... veiligheidsregio uh, ja. uh, Kennemerland, Dat ook daarin weer, ja, weerbaarheid wordt een, een, een, een verzamelnaam. Maar wat is weerbaarheid? Ja. He, weerbaarheid, dat kan ik dus eigenlijk weer koppelen aan zelfbescherming. Zou je weerbaarheid koppelen aan zelfverdediging... dan moet je reageren uit iets wat al gebeurt... He, dus, dus, dus als het gaat om een fysieke aanval en je moet je verdedigen, dan, dan sta je eigenlijk al daar waar jij de klap kan krijgen om te ontvangen. En zelfbescherming is dat jij al van tevoren het inzicht hebt dat er iets van een dreiging kan gebeuren of een situatie kan ontstaan. waardoor jij voorkennis gaat inzetten om te zorgen dat je daar niet bent. Ja, precies. Het is dezelfde als dat mijn vader vroeger zei: van ja, als je al jouw vrienden gaat jatten, ga jij weg. Gaan ze lopen slopen of ze gaan ruzie zoeken? Ga jij lekker naar huis? Je moet daar niet zijn dan. Nee. Nou, en dat is dus eigenlijk dat stukje weerbaar zijn. Is ook het besef. En dat het goed dat je is doorgedrongen Dat er dingen kunnen gebeuren waar jij geen invloed op hebt. Of kan zeggen dat het daadwerkelijk op dat moment gaat plaatsvinden. Hm. Dat heb je ook met zo'n veiligheidsregio. Die moet al gaan kijken van als daar een, een, een weersomstandigheid is. En gaat een vliegtuig landen? Kan die dan nog landen? Of gaat die in een woonwijk in? En we moeten gewoon nu crisisdiensten gaan inzetten. Ja. We moeten brandweers en we moeten dat hele protocol van dat hele draaiboek gaan inzetten. Ja. Daar zijn ze mee bezig. Ja. Nou, nu zijn er heel veel dingen gaande nu. Dus dat weerbaarheid wordt eigenlijk een beetje uitgevoerd de persoonlijke veiligheid gehaald... Mm -hmm. maar meer naar een, een algemeenheid. En dan is de essentie van het woord weerbaarheid niet meer correct... Nee, ja, ja, ja oké. Okay. Terwijl het, ja, men, het grote voorbeeld wat ze eigenlijk altijd uh, aanhalen, of nu aanhalen, wat is onze grootste bedreiging? Ja. Het verlies van elektriciteit. Klopt. En dan is iedereen verbaasd wat dat er allemaal niet meer doet. Dat, ja. Dat is dan van, ja, dat, het is mijzelf ook wel eens overkomen dat er een stroomuitval was, een godzijdank een kortstondige. Mm -hmm. Maar dan denk je, nou ja, oké. Okay, uh, uh, ik doe maar wat, mijn laptop doet het niet. Of de tv doet het niet. Nou, dan ga ik dat anderen doen. Maar dat kan ook niet, want het gaat ook op elektriciteit. Ja. Is, dus het besef van wat allemaal op elektriciteit gaat. Ja. Uh, dat was eigenlijk heel laag. Ja, kijk, in de jaren tachtig hebben we ook wel eens van die flinke regenbuien gehad. Dat gewoon woonwijken ook aardig blank stonden en dat er dus de elektriciteit uitviel. In Zandvoort hebben ze daar een hadden ze en hebben ze daar nog steeds een handje van. Kun je nagaan. Ja. In die tijd waar ik er dus over praat, over mijn jeugd hadden we nog niet zoveel uh, technische uh, dingen op elektriciteit. We hadden gewoon nog nee. de fluitketel, die ja. op gas. Ja, ja, je had ja. je niet met de stekker in de muur. Ja. Dus een heleboel van dat soort dingen, dat, dat ervaren we nu in deze tijd. Dat eigenlijk je computer, je laptop, je telefoon... Uh, uh, misschien je boiler of je indictie alles wat op elektriciteit gaat, dat doet het niet meer. De vlees in je vriezer of het eten in de koelkast... Ja, dat gaat allemaal bederven, heel kort ja. en heel snel ja Daar zijn mensen niet mee bezig. Nee. Van wat moet ik dan? In die tijd uh, waar ik nog was, ging je nog hele gangkasten vol doen met eten, drinken en, en, en wekpotten met van alles. Dat is bijna niet meer. Ja. Fred van den Broek over de grote stroomuitval... waarvan men zegt dat hij er zeker gaat komen. Hoe bereid jij je voor eigenlijk op dit soort dergelijke calamiteit? Nou, ik zit hier te kijken in jouw studio... en ik zie bijvoorbeeld hier zo'n radio staan... die je dus kan gebruiken wanneer alles uitvalt. Ja. Niet iedereen heeft dat in huis... Ik heb ook nog een, een, een knijpkat uh, zaklamp. Oh ja, ja, ja. En, uh, ik, ik heb dus ook een, een, ik heb een bob thuis. En bob is een back-out back. Dat betekent, dat is een, een leger rugtas van 120 liter. Daar zit alles in wat ik voor de eerste 24 uur nodig heb om te overleven. Hmm. Daar heb ik eten, drinken, kleding, medicatie. Uh, daarin heb ik uh, mogelijkheden om, om te zorgen dat ik communicatie kan doen... door te luisteren naar een, een, een AM-FM radio ja. die ik kan aanslingeren. Uh, ondertussen heb ik van alles van touw tot, tot, tot, tot zeiltjes tot weet ik veel ja, ja. okay. om maar te zorgen dat als er iets gebeurt, ik pak die tas en ik ben weg. Ja, ja. Dat noem je dus eigenlijk voorbereiden of preppen in, in zo'n woord. Oh, preppen, ja, dat heb ik, preppen. ben ik ook tegengekomen. Ja ja. Ja, ja, ja, dan bereid je dingen voor van: oké, okay, we hebben het nu niet nodig. Maar stel dat je het zometeen wel nodig hebt. Dat kan waterzuiveringstabletten zijn. Stel dat je oh, ja. je kraan open doet en er komt zoveel grondwater uit dat het er gewoon blubber eruit ziet. Maar je moet wel drinken. Ja. Dan is het wel handig als je iets hebt wat dat zou kunnen zuiveren. Ja. Je kan het in huis hebben. Of je hebt het niet. Het is één van de twee natuurlijk. Maar het mm. is ook maar net... Uh, uh, op wat wil je je voorbereiden? Ja. En hoe, in hoeverre? Ook dat. Ja. En dat is ook een stuk. Weerbaar zijn... heeft dus ook te maken met alle andere kanten... dan alleen maar jezelf te kunnen verdedigen... in een lastige of gewelddadige situatie. Ja. Ja, precies. Die... Um, nou ja, ik heb je net rondgeleid... in mijn appartement. En, uh, het is een senior appartement... Mm. In hoeverre kunnen senioren zich, zeg maar 70-plussers, zich, zich nog voorbereiden? Of uh, in hoeverre kunnen ze nog weerbaarder worden? Ze zijn eigenlijk mensen worden naarmate ze ouder worden kwetsbaarder. Ja. Maar kan je dat... Omdraaien. Kan, je, kan je dat kantelen dat, dat je vanuit kwetsbaarheid toch weer uh, ja. weerbaar bent? Ja, juist. juist. Ik, uh, ik heb dat ook gedaan bij uh, mensen die uh, wat minder mobiel zijn. Uh, ik heb het ook vooral bij mensen met Parkinson uh, kunnen goed neerzetten en uittesten. Hoe werkt dat dan? Uh, het stukje uh, van fragiel en kwetsbaar naar toch wat monter... En adequaat kunnen handelen. Dan heb je bewegingsleer nodig. Uh, op het moment dat wij dus gewoon lekker sporten. Dan hou je de boel nog gaande. Hè? Je mm. gewrichten die kunnen nog bewegen. Je spieren hebben nog voldoende eiwitten. Zodat ze uh, of herstellend vermogen. Hè? Dus je ja. valt. En je bent niet in een, een maand of twee, drie helemaal blauw. Of je, je, je knie of je elleboog die doet zoveel opspelen elke dag van de pijn omdat het gewoon geblesseerd is. Nou, door bepaalde bewegingsleer kan je de bol soepel houden. Kan je zorgen dat het uh, toch getraind is? Kijk maar naar valpreventie voor ouderen. Van ja, als jij voorover valt, ben je geneigd om je handen uit te steken ja. om je val op te vangen. Maar dan kan je ook je polsen breken, je elleboog ja. of je schouder. Nou, al dat soort zaken, daar zit je, kan je andere bewegingen aanbrengen als kennis, zodat ze weten van ja, ik val nu voorover, maar ik ga niet mijn handen uitstrekken of opvangen. Nee, ik ga nu een andere beweging inzetten, wat me is aangeleerd, waardoor ik nu veilig naar de grond ga. Zoals je dat met judo leert. Bijvoorbeeld. Hmm. En zo heb je meerdere takken van sport. Uh, daar gebruik ik heel graag het stukje systeem vanuit het Russische gedeelte. Dat is dus echt gewrichten en bottenkennis, hoe je daarmee om moet gaan. En die bewegingen die zorgen dus dat je eigenlijk dat weer kan combineren ala la judo. Waardoor je veilig, netjes naar de grond gaat. Waardoor je dus ook weer daaruit kan opstaan. Het is ook in sommige situaties heel belangrijk. Denk maar aan brand. Ja. En dat je dan op de juiste manier weet hoe je moet wegbewegen. Of jezelf weer op kunnen vangen. Of ja, misschien moet je een ander helpen. Ja. Waardoor jezelf weer eigenlijk kwetsbaar wordt. Ja, ja, ja. En al dat soort zaken, dat kan je van tevoren trainen. Ik heb uh, bijvoorbeeld hier op de hoek bij de Scholtelaan, bij de flat... doe ik één keer in de zoveel tijd. Ik uh, heb Over twee, drie weken heb ik weer een les zelfbescherming. En daar staan de mensen weer te kijken... wat voor rare bewegingen je je kan maken... om maar niet te doen wat je denkt dat je zou willen. Okay. En dat heeft te maken met fysieke aanvallen... ...tot gewoon het, het, het vallen of onstuimig uh, ten val komen of alles wat daarmee te maken heeft. Dus dan staan ze met, met stokken, met kettingen en met allerlei andere attributen. Staan ze allerlei bewegingen te maken. wat ze dagelijks dagelijkse leven niet uitvoeren. In het plantsoen in Heemstede? Ja. ja. gewoon aan de rotonde. Je hebt dat, voor de deur. En je hebt, hebt dan nooit de politie euh, op de stoep gehad? Wat, we, nee, nee. Meneer, wat zijn we hier aan het doen? Ze rijden langs, ze zwaaien, ze weten. Oh ja. Ach, daar is die weer. Ja. Nee? Of hij loopt weer met een boomstam door Heemstede. Of oh, andere oh, ja. zaken. Die is al inmiddels. Al een naam hebben opgebouwd. Ik, ik ben bekend in Heemstede tegenwoordig om drie dingen. Dus ja. ja Oké. Okay, ja. ja. <laughs> ik vind het wel leuk. Die, deze activiteiten, waar, waar kunnen de mensen dat terugvinden op internet? Eh? Wat, nou. wat adverteer je daarmee met die, met die zelfverdedigingscursus? Nog niet, zeg maar. Want ik uh, wilde eerst kijken van is het interessant om zometeen ergens een zaaltje te kunnen huren. Ja. Eh, want ik heb normaal in Haarlem en omstreken mijn eigen sportruimtes altijd gehad om dat uh, te kunnen geven. Ja. Uh, nu ben ik hier. en Nu ben ik aan het oriënteren van joh, moet ik een zaaltje gaan huren of moet ik iets anders gaan doen. En nu met dit mooie weer in de zomer pakken we het lekker erbuiten. buiten. Ja, tuurlijk. Eh, eh, vaak doe ik het ook in het bos. Maar dan heb ik wel zoiets van, ja, we moeten zometeen kijken... omdat er steeds meer vraag is om dan toch een vaste plek te vinden. Is dat er? Is er veel vraag, steeds meer vraag? Uh, de, van de mensen die mij weten, die mij zien bewegen... Uh, of weer horen van, nou, we hebben les gehad van Fred. We willen ook graag eens een keertje meemaken. Zelfs uh, mensen van de hoek hier zo, die hebben ons uit hun flatje gehaald. Oh ja, tuurlijk. Ja. En die zeggen, waar kunnen wij aanmelden? Dus we hebben nu, zeg maar, een, een uh, groepsapp is er opgezet door een uh, deelneemster. En dat heet dan ook zelfbescherming. En daarin uh, wordt eigenlijk dit een beetje gecommuniceerd. Dus... Uh, over twee dagen loop ik in het bos een klein filmpje te maken van mensen. Zelfbescherming betekent ook op de dagen dat je niet wil trainen, dat je toch eens wat moet gaan ondernemen. Ja. Uh, ook in weer en wind. Ja, Soms is het niet fijn om met miseregen uh, te gaan trainen. Maar gebeurt er wat tijdens zo'n weersomstandigheid, Ja, dan wil je daar ook weten, hoe moet ik dan handelen? De ondergrond, de oppervlakte van, ja, van, van de straat, glad. Graad, glad. Ja. Of anders. Ja. En dan kunnen er dingen gebeuren die je niet had kunnen inzien op dat moment? Maar door middel van het trainen weer wel. Dat doe ik ook met fietsen. Met jonge dames die bijvoorbeeld naar de hockeyclub gaan. En die aan hun haren of aan hun ja. tas van hun fiets af worden getrokken. Hoe ga jij om in die omstandigheden met een fiets? Ja. Nou, En als je weet dat een politie of een boa ook de fiets kan inzetten... als een soort ja. scherm tussen de aan... of de, de, de, de, de belager en de... En slachtoffer dan. Hmm. Ja, Dan moet je weten van hoe ga je dat soort dingen doen. Ja, en dat moet je allemaal in de praktijk kunnen uitvoeren. muziek uit een lang verleden. Dit was Mike Rowland ja, op Piano en Synthesizer. Fred van den Broek is een veelzijdig man als het gaat om weerbaarheid. Het is wel heel, heel, heel breed, hè, zit jij in deze business. Het ja. is wel leuk. Ja, ja, vooral omdat ik ook heel veel dingen weer aan elkaar kan koppelen ja. terug laten komen. Ja, ja, ja. Heer, want als ik een volwassene train... die kinderen heeft... geef ik ook meteen een stukje training van... leer je kind dit. Ja, ja, ik als ik zei... een, een, een jonge man die een zus heeft... zeg ik, leer jouw zus dit. Mm. En zo kunnen we elkaar... een heleboel inzichten geven. Ja. Maar Heemstede, om dit dorp nog maar even bij de naam te noemen... Dit is, is uh, vergrijsd. Mm -hmm. Daar staat het onbekend. Ja. Um, dus voor uh, de senioren valt er uh, behoorlijk nog wat uh, te winnen. En, ja. en, en ook ja. onze wijken zijn ja. niet vrij van criminaliteit. Nee. En dat is... Uh, het. Als je erheen loopt, kan je dat eigenlijk bijna niet bevatten. Maar zo relaxed is het hier allemaal. Maar toch gebeurt het. Er gebeurt genoeg. Er uh, dus zullen zo meteen ook van de kennis wat ik weet, mijn achtergrond natuurlijk, uh, meerdere partijen binnen deze gemeentes of dorpen of wijken actief worden. Ja, dan wil je wel. Voor wie wat... heb je het dan? Nou, kijk. Uh, als het stuk beveiliging waar ik ook mee bezig ben, zien wij uh, hoe wordt het ook allemaal weer gedaan door bepaalde vluchtelingenopvang. Mm -hmm. Waar niet alleen maar mensen zitten van onze leeftijd. En dan heb ik het meer over de jongere gasten. Ja, die zijn natuurlijk bezig om gewoon de baldadige kant te bewandelen. En niet allemaal een baantje te zoeken om bijdrage te geven aan de gemeente. Ja, ja, ja, ja. En daar zien wij in andere gemeentes dat daar gewoon, bijvoorbeeld als we het over, over plaatsje Petten hebben. Die hebben een opvanglocatie gehad. Nou, daar zijn zoveel mensen uit het dorp die durven niet meer naar buiten. Want er staan gewoon zoveel mensen met hun jurk in hun voortuin. Hmm. En die staan alleen maar te fluiten naar je dochter. Ja, ja, ja. Of te lonken of opmerkingen te maken. En als je als ouder wil ingrijpen, om daar iets van te vinden of te zeggen, ja, dan krijg je toch de meerderheid tegen je. En die voelen zich niet prettig, niet veilig. Geïntimideerd. Ook dat. En zo heb je dat bij meerdere gemeentes. Hè, want dat zie ik ook. En daar kom ik ook als docent trainer daar mijn kennis uh, uh, over leggen. Hoe moet je dat doen? Maar er wordt niet gedacht aan de burger. Nee. Er wordt wel gedacht aan de hulpverlener die er werkzaam is. Of een, een, een beveiliging. Of iemand die daar reparatieonderhoud moet plegen aan zo'n pand. Die krijgt wel die etiketten mee. Maar de omgeving, die wordt niet gezegd: van nou, hoe leeft het bij jullie? Waar zit dat stukje onrust of onzekerheid? Op welke manier kunnen we daar iets aan koppelen? Waardoor je je A. weerbaarder maakt. Uh, wat met weerbaarheid gekoppeld is, is een stuk zelfverzekerd zijn, zelfvertrouwen. En ook dat je weet dat je vrij kan blijven van fysiek geweld. Ja. Nou, en dat is wat dus niet wordt overlegd. En dat heb ik het ook over uh, heemsteden. waarin in die vergrijzing juist door middel van die vragen. Hè, want ik heb het ook uh, dat mensen komen naar me toe. Ja, maar jou kunnen ze niet uh, zollen hoor. Want jij weet ze wel eraan te pakken. Ik niet. Mij hebben ze zo. Of dit. Of ja, ja. dan krijg ik al die verhalen. Ja. Ja. Ja. En dan zeg ik, ja, maar als je nu dit zou doen. Of dat bij je zou dragen. Dan zou dat je wel helpen. En ik zorg ook voor bepaalde uh, uh, mensen voor een mentale versterking. Dus dat betekent dat als jij bijvoorbeeld, uh, uh, even een heel raar ander verhaal, stel je bent een kookdealer en je hebt een pistool op zak, voel je jezelf verzekerd dat als ze jou dat kook of het geld willen afhandig maken, dat jij iets kan doen. Ja. Maar als jij een oude persoon bent en je loopt met een rollator... of jij bent wat zwakker en jij loopt gewoon... maar jij vindt deze omgeving en de mensen en de hardheid van de maatschappij... dat doet jou wat, waardoor je onzeker voelt of niet zo lekker in je vel... dan heb je daar dus ook allerlei mogelijkheden voor... om dat in ieder geval bij te schaven. Hmm. En alleen dat stukje inzicht is al een onderdeel daarvan. Ja. ...inzicht wat verworven wordt... ...bij weerbaarheidstrainingen. Maar dat inzicht... ...dat moet je dan wel... Uh, ...je eigen maken. Uh, en dan is de vraag... ...waar haal je deze kennis? Ja. ja ik kom het zelf te weinig tegen. Omdat... Vaak gaat het gepaard van je bent geïnteresseerd om jezelf te verdedigen. Dan ga je naar het zij of het nou karate, judo is of boksen, kickboksen. Dan zou je naar zo'n sportomgeving gaan. Maar dan beoefen je de sport. Ja. Op het moment dat je naar weerbaarheid, zelfbescherming en al dat soort zaken gaat. Daar zijn niet zoveel instanties of bureaus voor waar je allerlei randoefeningen kan doen. Bijvoorbeeld net zoals met een fiets ja. of met je sporttas. Ik heb het ook voor mensen in een rolstoel. Die worden onjuist bejegend of die worden uh, belaagd of be beroofd. Uh, we hebben het ook in Alkmaar, daar ben ik ook werkzaam, uh, in, in de buitenwijken. En daar hebben we bijvoorbeeld een verhaal over een jongen. Die is overhaald door zijn vrienden door in de, uh, van een brug af te springen in het water. Voor een pak sigaretten. Nou, uiteindelijk is hij ergens op beland. Op een fiets die daar uh, in het water lag. En hij is nu verlamd. Zit in een rolstoel. Kan niks. En zijn vrienden... Die gaan met hem mee de winkel in. Om wat boodschapjes te doen. Maar ondertussen zitten ze een hele rugtas... Van de... Uh, uh, ja, vol te stoppen met goederen. Wat niet afgerekend wordt. Ja, ja, ja, ja. Dus hij wordt als een soort mijlezel ja, gebruikt. Ja, ja. Nou, al dat soort dingen... Daar moet je kennis van hebben. En dan kan je er wat tegen doen. Hmm. En ook wordt hij vaak aangevallen door weer andere mensen. Omdat het een achtergrondje heeft gehad. Ja. Ja, en dan moet hij zich weerbaar maken. Vanuit zijn rolstoel, maar hoe doe je dat? Ja. Er zijn andere mogelijkheden voor om dat aan te leren. Waardoor je dus wel weer weerbaar bent en standvastig. En dat is dan denk ik, als ik jou zo hoor, meer door het gesproken woord Deescalerend kunnen praten. Ook. En je uiterlijk vertoon. Hè, dat, dus ook daarin. geef jij af dat je alle mogelijke potentiële slachtoffer kan zijn. dan word je daarop natuurlijk als eerste aangepakt. Ja, ja, ja. Maar laat jij zien van hé hey vriend. niet in mijn buurt komen. gaan andere lasten vallen. maar laat mij met rust. Dat straal je al uit. Hm. Dus ook in het. In het gezichtsveld. In de mimiek die je hebt. En hoe sta je. Hè? Want ik kan bijvoorbeeld heel provocerend staan. Maar ik kan ook heel neutraal staan. Waardoor ik aan het deescaleren ben. Terwijl je niet door hebt. Ja, ja. Nou, en dat is dus natuurlijk maar net van. Wat ga je doen? Er zijn mensen uh, die hebben een bepaalde uh, uh, uiterlijk. En als ze je aankijken. Dan is het eigenlijk al of ze ruzie zoeken. Mm, terwijl ze ja. misschien heel relaxed. En heel vriendelijk zijn. Ja, ja, ja, ja. En niet eens bewust zijn. Dat ze die uitstraling hebben. Ja, ja. Nou, en daar zit dus heel veel kennis in waarvoor ja. ik zeg van ja, ik heb me op al die dingen uh, gefocust. Hmm. Erop losgelaten van hoe zou dit, hoe zou dat? En vandaar dat ik dan op mijn manier een, een, een brede kennis aan ja, mogelijkheden op tafel breng. Ja. Fred, in dit uh, ges in gesprek met programma, daar hebben we het altijd over. Uh, verleden, heden en toekomst. Mm -hmm. uh, nou verleden en heden dat hebben we wel met elkaar aardig doorgenomen. Mm -hmm. uh, maar laten we even naar de toekomst kijken. Hoe, hoe zie jij überhaupt de toekomst? Voor jezelf en voor je bedrijf? Nou kijk, we gaan uh, steeds meer afhankelijk worden van digitaal, digitaal, digitaal. Mm. Hè? Wat normaal door de brievenbus kwam, kan je nu gewoon online allemaal vinden. Uh, er zijn een heleboel mensen die leven erbij. Die gaan daarvoor, hè, de, de jonge honden. Maar we hebben natuurlijk ook net aangehaald de verrijzing. Die kunnen niet mee daarin. Dat is allemaal nog een beetje onbekend. Dus, dus, dus buiten dat een heleboel dingen makkelijk worden gemaakt voor ons... Uh, wordt het ook deels weer voor een hele grote doelgroep ongemakkelijk en ja aanrommelen. Hoe komen we hier doorheen? Dat ik zoiets heb van, ja, nog steeds... Alles wat digitaal is, is fantastisch. Maar je zal toch ook eigenlijk weer naar het stukje moeten gaan. Wat als dat er allemaal niet is? Eh, heel simpel. Als jij in het bos loopt en je ziet het mos aan de ene kant groeien... weet je welke richting je op kan gaan. Want? Heel, een heleboel die weten dat niet. Nee, want? Want die zijn niet bezig als padvinder of anders om te weten... van hey, aan welke kant groeit het mos als het... Hè? op deze manier is. Maar is dat dan de noordkant, de, kant, de oostkant van de boom? Uh, dat is maar net waar staat de boom. En, <laughs> hey, wat, wat, wat, daarin moet je dus weer even kijken... Van hoe is dat dan geregeld? Ja, ja, ja. Maar als je dan gaat kijken van... Uh, uh, zijn er andere zaken... Uh, eh, waardoor je zegt van... joh, wandelen. Beetje joggen. Beetje hersentraining, Simpel met mensen om kunnen gaan. Uh, ook weer kijken van ja, wat, wat weggooien, wat ga ik weggooien? Want we zitten in zo'n weggooimaatschappij, mm. natuurlijk. Maar vroeger gooiden ze bijna niks weg. En dan kreeg jij van je opa en je oma kreeg je nog oude boormachines of andere spullen die nu nog steeds werken. Ja. En alles wat we vandaag in de winkel kopen is morgen al weer kapot. Mm. Dus ook daar weer naar kijken van ja, alles wat digitaal is, is heel leuk. Maar we moeten ook een beetje kijken van wat kunnen we nog gewoon behouden, wat er is. En hoe ga je ook weer uh, sterk maken om tegen. Dat digitale aan te hikken. He, dus, dus ook zometeen dan, dan als we gaan kijken van als je elke dag boodschappen doet, maar je hebt niet van tevoren zoveel blikjes, zoveel potjes of zoveel andere dingen op een schap staan thuis, dat hoort er ook weer bij. Ja. Dus, dus ook de toekomst, Ja, het wordt zo makkelijk gemaakt dat je, je doet een belletje, je drukt op het knopje, het wordt aan je voordeur gebracht. We lopen niet meer achter dingen aan. We zijn niet meer bezig om, om, om, om veiligheid tot, tot je te nemen. Want we kunnen het opzoeken op het internet. Op het moment dat ik het nodig heb. Dus daarin zie ik eigenlijk van ja, dat stukje zelfkennis en, en zelf trainen. En zorgen dat je fysiek en gezond door het leven gaat. En niet... Tomeloze uren achter TikTok of YouTube of wat dan ook. Om je dag maar te besteden. Mm -hmm. Dat is ook weer afbraak van je hersens. Van je spierkwaliteiten. Alles wat in rusten gaat. Hè? Dat heb je met oudere mensen. Die gaan niet elke dag meer heel ver lopen. Waardoor de benen wel weer zwakker worden. Ja. Zorg ervoor dat al die dingen intact blijven. Ja. Zorg ervoor dat je als mens fysiek, verbaal, mentaal gewoon sterk blijft. En maak gebruik van alles wat de technologie kan bieden. Van de broek en, en als je voor Stichting Vila Veiligheid uh, kijkt naar zeg maar over tien jaar waar wil je dan met de uh, veiligheid file Veiligheid staan? Het liefste is nog steeds dat ik ga kijken van hoe kunnen we dat doen om toch, uh, uh, want nu doen we wel bemiddeling voor tijdelijke opvang. Mm -hmm. Dat we gewoon een netwerk hebben van mensen en kennissen en organisaties die dat heel goed kunnen. Maar ook tot zoverre, dan zou ik eigenlijk die andere tak van sport wat ik heb gezegd, uh, uh, gezin met huis en hart, volledig kunnen overbrengen naar een veilige omgeving en een plek waar ze daaruit weer de burgermaatschappij kunnen overwinnen om hun plekje daar weer in te creëren niet de verdeeldheid hebben met kinderen, met dieren... met je hele inboedel. Ook alles wat je al die jaren hebt opgebouwd. Ja. Uh, daarbij veel meer bezig kunnen zijn... voor zowel de jongeren. Want die hebben te veel prikkels... van de digitale wereld. Die hebben zichzelf nog niet eens ontdekt. Die worden voor zulke vraagstukken... Uh, uh, neergegooid. Daar hebben ze nog geen kennis van. Maar ze moeten het wel even beantwoorden. Ze dus moeten wel opvolgen. Dus dat, dat werkt tegen. Vandaar dat we dus echt in die jeugdzorg zoveel werk te doen hebben. Mm. Maar we moeten zeker niet onze oudere mensen vergeten... die eigenlijk zometeen voor zoveel raadsels staan... en een beetje weggedrukt worden uit deze maatschappij... omdat alle focus weer naar de jonge lui gaat. Ja, ja precies. Dus, dus juist zou ik zeggen, zorg voor de ouderen. En laat de ouderen ook weer hun kennis spuien met de jongeren... Want die hebben ze keihard nodig. Ja. Ik ben ook van de oude stempel. Ik ben heel blij dat ik deze leeftijd heb en dit doorgeef aan de jongeren. Want dat is het ontbrekende stukje wat zij niet hebben. Hm. En dan hebben wij een hele leuke jeugd gehad. Uh, met ups en downs en uitdagingen. Maar ik zou niet willen rijden met de jeugd nu. Hm. Alles is van tevoren al bedacht voor ze. Uitgekozen. En het maakt niet uit welk knopje je indrukt... Het resultaat is hetzelfde. Te beschermend. Ook dat. Maar het brengt je niet iets wat je nodig hebt in het echte leven. Mm. Ja, dus, dus het is leuk dat er elke minuut of zoveel keer een filmpje wordt vertoond op TikTok of YouTube. En jij bent aan het scrollen. En je dopamine wordt steeds maar geactiveerd. En daarna wordt het weer afgebroken. Ja. Er komt daar niks voor in terug. Dus je wordt depressief. Je krijgt uh, uh, uh, angststorenissen, uh, omgangsvormen durf je niet meer. Je durft niet meer te praten met mensen, werken achter een kassa of iets anders. Ja, pof, dan moet je in contact komen met mensen. Mm -hmm. Je wordt zo afgestompt van de maatschappij in de wereld. Dus ja, dat stukje oorsprong, dat moet weer terug. Ja, precies. En dat begint zorgen voor de ouderen die dat stukje doorgeven. En dan zorgen dat je dus mensen hebt die zeggen van... Hey, we moeten het met z'n allen doen, als mens. En gebruikmakend van de technologie en de mogelijkheden. Maar wel weer zorgen, want die vergrijzing die wordt steeds meer. Steeds ja, groter ja, en hoger. Ja, ja, ja. Uh, ik zou zeggen, laat daar meer organisaties of mensen zich erover buigen. Van, hoe kunnen we dit het beste doen? Ja, precies. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. En uh, nou, op naar de rotonde voor uh, de verdedigingsles. Hè? Absoluut, kom maar <laughs> langs. Altijd leuk. Dank je wel, Fred. Dank je wel, dit was in gesprek met Fred van der Broek van Stichting Villa Veiligheid. Voor meer informatie www.villaveiligheid.nl. Dit gesprek is terug te luisteren op de website www.ingesprekmet.info Ik ben Benno Veugen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.